9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Defensie wil de verklaring van goed gedrag van een aantal militairen intrekken... omdat ze lid zijn van een motoclub als Satudara of Hells Angels. De kans is groot dat dit tot hun ontslag leidt. Volgens het AD gaat het om vier militairen. Defensie vindt dat het lidmaatschap van zo'n motoclub... niet samengaat met de functie van militair of ambtenaar... Als de militairen alsnog hun banden met de motoclub verbreken... kunnen ze mogelijk bij defensie blijven werken. Volgens het AD stappen de vier militairen vanwege het besluit naar de rechter. De gaskraan in Groningen moet nu zo snel mogelijk dicht, vindt commissaris van de Koning Paas. Hij vindt ook dat het herstel van huizen sneller moet opschieten. Vanmorgen was in Westerwijdwert bij Loppersum een zware aardbeving van 3,4. Meldingen over schade zijn er nog niet. Bij WNL op tv noemde premier Rutte de nieuwe aardbeving verschrikkelijk. Hij hoopt dat de schade beperkt blijft. Bij rellen in Jakarta na de verkiezingen zijn zes mensen om het leven gekomen, zegt de gouverneur. Er zouden 200 gewonden zijn. Gisteren werd officieel bekendgemaakt dat president Widodo vorige maand de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Aanhangers van Widodo's tegenstander pikten dat niet. Volgens de verliezer, oud-generaal Prabowo Subianto, is er gefraudeerd. Seks tegen iemands wil en seksuele intimidatie worden strafbaar als dan minister Grapperhuis ligt. Nu is seks strafbaar als het gebeurt onder dwang. Het kabinet wil dat het voortaan ook strafbaar is als iemand had kunnen weten dat de ander geen seks wilde. In Amsterdam en Rotterdam is intimidatie op straat zoals Sissen al strafbaar. Grapperhuis wil dat in het hele land invoeren. Het weer van het westen uit geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen en vrijdag verandert er weinig. Het wordt wel wat warmer, warmer met 17 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste files lossen alweer langzaam op. In bijna alle gevallen is de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. Iets meer op onthoudt heb je op taal 5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knopen de hoek 5 kilometer, daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Belevert ritme van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5.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 I can make body Oh time how to your gachi Hey, mother get picked but I think I got chains go The Porque ik duro no let me fly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 Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten. Dus het helpt niet. En het is dus waarschijnlijk is het morgen Gewicht hetzelfde zelf de hey, De tekst rond op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden verf, op een blok verdriet. Conflicten, Conflicten zijn normaal. Ik de moeders niet verstikken, mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het niet snikken. Het gebeurt er. as we can of living in a real world but never ever beats me wrong The wind stand beside me These dreams are like